Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Syrische leger is volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten gebeurd tijdens een door Rusland gesteund offensief tegen IS. Gisteren voerde Rusland zware luchtaanvallen uit op IS-gebied in de buurt van de provincie en daarna kon het leger van Assad-gebied binnentrekken. Het zijn de zwaarste aanvallen sinds IS twee jaar geleden het kalifaat uitriep. Het water in Parijs heeft vannacht het hoogste punt bereikt. Rond twee uur werd de piek van 6,9 meter gemeten. Dat pijl zal de komende dagen naar verwachting zo blijven. Het waterpeil heeft de afgelopen 30 jaar niet zo hoog gestaan in de Franse hoofdstad. Het hoge water heeft het openbare leven in Parijs ontregeld. Kades zijn afgesloten en de metro is op sommige plekken uitgevallen. Een camping in het Bois de Boulogne is ontruimd en verschillende musea zijn dicht. Uit de bokswereld en daarbuiten stromen de reacties binnen op de dood van bokslegende Mohammed Ali, die overleed vannacht. George Foreman zei dat hij een deel van zichzelf had verloren, the greatest Peace. Foreman vocht tegen Ali om de wereldtitel in 1974, Ali won. In 1981 stopte hij met boksen, hij leed toen al aan boksersdementie, een vorm van Parkinson, die werd verergerd door de vele klappen op het hoofd. Mohammed Ali was 74 jaar. Falende apparatuur is de oorzaak van het ophopen van kernafval bij de reactor in Petten. Dat heeft een klokkenluider die werkt bij exploitant NRG de inspectie laten weten, meldt de Volkskrant. Het afval moet voor eind volgend jaar worden afgevoerd naar Zeeland, maar NRG heeft dat uitgesteld tot 2022. Het weer, op veel plaatsen zonnig, het wordt 26 graden, aan zee en in Limburg iets koeler. Vooral in het midden en zuiden kan vanmiddag een stevige onweersbui ontstaan. Morgen opnieuw zonnig, met later op de dag in het zuiden weer kans op onweer. Dit was het DFM. En... Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Diemen-Noord en Muiden, 4 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Eembrugge, 4 kilometer door een ongeluk. En verderop tussen Naarden en Meiden-Oost, 6 kilometer, omdat de brug daar even heeft opengestaan. Op de A7 Zaandam-Horen bij de Afrit Avenhoorn, 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Je moet daar over de vluchtstrook. En datzelfde geldt voor de andere kant op, richting Zaandam. En daar staat ook 3 kilometer file. Op de A27 van Utrecht naar Breda bij Werkendam, 2. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ook 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het witne van ZFM op TV, radio en internet. ZFM. Dit is ZFM Race Radio. Everybody get up. Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like? Hier op Zijver Zandvoort. Twee van de vijf, uh, kunnen we zeggen. Of, ja, vijf uur vandaag. Ja, vijf uur. Yeah. Tot vijf uur uh, zijn we bij je. Met uh, ja, alles uh, over het uh, circuit. Alles over uh, Verstappen. Wat gaan we dit weer doen, uh, Jonas? Het tweede uurtje. Dan hebben we het natuurlijk even over gisteren. Niet te vergeten. En ja. uh, we gaan nog even bellen met uh, onze enige echte Willem van Denzen en Ro Water. Oké. Okay, en uh, uh, die, Willem is op circuit? Willem is op circuit. En uh, Ro, uh, die gaan we nog even in het dorp zien. Of uh... vanaf het station. Ja? Yeah? Huh? Ja, ja Oké. Okay. Ja, sorry, ik kan er geen genoeg van krijgen van nee, het Ik We worden verslaafd eraan. Hè? Ja, eigenlijk wel. En weet je wat we op het scherm nu hebben? Nou, vertel. De SMP. De SMP. De Nes 4 F Championship. Championship de eerste race en daarna hebben we een demonstratieprogramma dat uh, zal een uur duren van kwart voor twee tot kwart voor drie. En uh, ja, de rest uh, dat uh, komt allemaal bij Albert John en uh, Rob. Ja, de supercar parade is daar uh, de eerste race van de Max, uh, Mazda Max 5 Cup. Uh, de Formule 1 demonstratie van Max Verstappen. En de qualifying, de tweede qualifying van uh, de F4 Championships. En dan hebben we nog een twee-zittertje erin. En he? een twee met Jos Verstappen. Dat, hey, dat allemaal uh, en nog veel meer, dus uh, dit uur. Natuurlijk ook uh, veel muziek. En uh, dat gaan we doen met uh, onder andere Mega Trainer. I'm all about that base. By that base, no trouble. I'm all about that base. By that base, no trouble. I'm all about that base. By that base, no trouble. I'm all about that base. By that base, base, base, base. Base. Base. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size to. But I can shake it, shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom. says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 superman got nothing on me i'm only one call En we schakelen over... Uh, ...wederom naar uh, Willem van Dinsen... ...onze eigen volksheld uh, op het circuitpark... Uh, ...Zandvoort. Willem, goedemiddag. Goedemiddag, ja, vanaf... Uh, ...Circuitpark Zandvoort. Circuitpark Zandvoort, waar op dit moment... ...de uh, race bezig is voor de... ...SMP uh, Formule 4... Uh, ...Championships. Een race... Uh, Klas het hier uh, drie weken geleden. Met Pinkster ook al was. Uh, ze zijn wederom om hier. En we hadden een hele mooie Nederlandse startrij. Met op pole position uh, Richard Verschoor. En op de tweede plaats uh, Jarno Opmeer. Richard Verschoor. Een van de talenten die ook door Red Bull opgepikt is. Wordt gesponsord door Red Bull. Nou met Pinkster waren ze ook je zei ik al. Toen had hij twee maal een uh, mislukte start. Ook pole position toen. Eén keer bleef hij staan. De andere keer was hij te vroeg weg. Dus we zaten al uh, van tevoren. Nou wat gaat hij nu doen? Nou hij bleef weg daarom uh, staan, kwam niet goed weg bij de start en viel terug naar een uh, zevende plaats. Het was uh, Jarno Oppenmeer uh, die de leiding uh, nam met achter zich uh, de broertjes Rasmus uh, Markane en Ropa Markane. Nou, die komen uit Finland beide. Zoals ik al zei, uh, verschoord teruggevallen naar uh, plaats nummer 7. Heeft zich inmiddels wel opgewerkt naar de vierde plaats en uh, ja, die gaat er toch alles voor doen om ook nog op het podium uh, te komen. Ik bedoel, hij wordt gesponsord door Red Bull, een van de grote uh, ja, aanwezigen hier, uh, Red Bull, en ja, die wil zich uh, toch waarmaken en zijn fout herstellen. Met nog een minuut of acht uh, te gaan in deze race, uh, gaan we afwachten hoe dat gaat verlopen. Hé hey Willem, uh, ik kijk zo op het schema. En bij de S&P uh, Formule 4 is er vanmiddag ook weer een uh, kwalificatie, de tweede kwalificatie, maar nou al een race. Hoe zit dat? Nou ja, morgen uh, racen ze ook weer. Maar, dus uh, ja. ik ga even kijken, want ik... Uh, ik heb dat niet zo in mijn hoofd. Uh, ja, dat is uh, voor de race van uh, morgen. Dat zou je opnieuw kwalificeren dan. Oké. Okay. Hey, en hoe groot is de kans uh, dat uh, hij uh, bij een, een Formule 1 bijvoorbeeld terecht gaat komen? Omdat hij nu al zo ver doorgesponsord is uh, door Red Bull. Ja, die kansen, uh, daar kan je eigenlijk nog niet over oordelen. Die jongens in zijn eerste autosportseizoen. Uh, en het is uh, geen uh, Max Verstappen uh, die gelijk die uh, doorstap gaat maken. En ik denk uh, dat het voor hem belangrijk is uh, zich waar te maken. Zodat hij inderdaad die uh, backing, uh, die sponsoring van uh, Red Bull blijft behouden. Want uh, ja, als je nu al uh, drie races rijdt en drie keer kom je weg, uh, niet goed weg bij de start. Of je vertrekt te vroeg. Ja, dat uh, zijn toch minpuntjes. En uh, daar wordt ook naar gekeken. En dan kijken we naar zijn. Grote uh, concurrent en teamgenoot, uh, overigens niet door Red Bull gesponsord, dan uh, Jarno meer Ja, die wint al die races uh, tot nu toe. Dus ja, dat is te vroeg in hun carrière om daar al over te spreken. Oké. Okay. Nou ah ja, ik denk misschien uh, hè, hebben we een uh, uniek momentje weer te pakken. Nou ja, we hadden eigenlijk... wel een uniek uh, momentje natuurlijk uh, vanmorgen. Daar wil ik nog even op terugkomen. We kennen ja. Jos uh, Verstappen, Formule 1 gereden. Max Verstappen Formule 1 uh, gereden. Nou, Max uh, heeft een zusje, Jos een uh, dochter dus, uh, Victoria. En die heeft ook haar uh, Formule 1-debuut gemaakt oh. overmorgen hier. Weliswaar achterin een 2 zitten. maar <lacht> ik ben ook... <lacht> het gebeurde wel. vader en broer uh, Formule 1 meegemaakt en gereden. De hele familie dus uh, in de Formule 1 uh, vandaag op uh, circuitpark Zandvoort. Het is ook uh, de familieracedagen, dagen, zoals uh, Max het uh, keurig gisteren uh, tegen jou zei. Ja, precies. Nou ja, daar hebben hun <laughs> hebben dat zeker waar gemaakt, uh, vandaag. Hé, <laughs> hey, wat staat er verder nog voor vandaag uh, op de planning? Want wij zijn hier in de studio tot vijf uh, uur vanmiddag natuurlijk, straks met uh, Albert-Jan en uh, Rob. Maar uh, wat is nog meer uh, te doen vanmiddag uh, op Park Zandvoort, Willem? Nou ja, zo dadelijk hebben we een, een demonstratieprogramma. Uh, ik weet niet uh, precies hoe dat er helemaal uitziet. Uh, dat heeft onder andere uh, te maken met uh, dingen in de lucht. Dus uh, er zijn wat vliegtuigjes uh, die wat capriolen uit gaan halen. Paragetisten, stuntrijders op de motor uh, op het rechte end onder andere. En waarschijnlijk ook nog op andere plekken op het circuit. Verder krijgen we dan ook nog uh, wat krijgen we verder nog. De race, uh, niet onbelangrijk natuurlijk in de Masta die op het programma staat. We krijgen ook nog, en dat is om kwart over vier, de volgende demo van Max Verstappen. En later in de middag krijgen we erom de Formule 1-2-zitters op de baan. Die onder andere worden gereden door Jos Verstappen, zoals ik al eerder zei. En ook Jan Lammers zit achter het stuur van een 1 twee zitter En de dochter van Jos dus uh, helaas niet. Wat? Achter het stuur nee, dan. Nee, achter... Nee, nee, nee. Misschien is het ook wel zo veilig om dat niet te doen. Dat lijkt me <lacht> nog wel een goede zaak om er achterin te laten zitten. <laughs> hey Willem, een drukprogramma dus vanmiddag op circuitpark Zandvoort. Uh, we zullen later uh, dit uur nog een keertje bij jou terugkomen. Om te kijken hoe het verder daaraan toe gaat. Oké, okay, dan uh, hoor ik het nog. Uh, hoe laat is dat ongeveer? In voor. Ik, Die... ik spreek er zelf buiten de uitzending om. Ah, Oké, okay. okay. hey, wij gaan luisteren naar uh, Elijah met Summer 2015. Who cares what they know la, la, la, la, la, la, la First name is free la, la, la, la, la Last name is dumb Choose to believe In where we're from Freedom Comme ça it ain't much to Le bingo que des folingos Éviter les bimbo Maintenant ma mon équipe Ça fout les boulots Elle les dégoûte Car nous on déboule Comme des fous dans la foule Mais on passe à ces coups Toi tu restes à l'écoute On se serre les coudes, nous faites pour des fous Je suis pas un gangsta pas, pas la peine de mentir Je suis comme toi Sem, sem, Un gangsta Pas là, là, là, là, la peine de mentir Je suis comme toi Mais c'est pas assez Baila Benga baila Comme ça Sem, sem, sem Me laisse pas solo Solo Conmigo Gangsta Comme ça comme hey, ma mama, mamama hey, mama, ma mama. Solo awesome.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 To find ourselves some truth, oh What you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made We found ourselves some treasure and threw it all away Gordy in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies who loo. What you waiting for? George Edra, blame it on me Hier op CFM Zandvoort uh, Tijdens de race radio De familiedagen uh, driven by Max Verstappen Op uh, circuitpark Zandvoort Maar niet alleen uh, Max Verstappen zal er zijn nee. Ook de Mazda Max 5 Cup en Die heeft uh, vanochtend uh, gekwalificeerd En uh, daarvoor aan de telefoon hebben we de telefoon Tim Koemans, Tim goedemiddag. Goedemiddag! Hoe maakt u het? Ja, fantastisch Ja, hoe ging je kwalificatie vanochtend? Ja, die ging wat minder fantastisch Oh. Uh, na 2-3 rondjes merkte ik wat vreemde geluiden onder de auto... en uh, bleek dat de uitlaat los was getrilld uh, op één schroefpunt... Uh, wat resulteerde in vermogensverlies. En uh, ja, om verdere schade te voorkomen hebben we de auto stilgezet... en uh, moeten we vanaf een 31ste positie aanvangen... terwijl de training gisteren heel goed ging... en we eigenlijk bij de top 5 in de buurt zaten. Dus uh, er zit nog potentie in voor de wedstrijd... maar we moeten wel flink aan de bak om, uh, om het zootje voorbij te komen natuurlijk. Het is even... Ik ben er even stil van. ja. Uh... ja. Ja, het is niet anders. Uh, that's racing, zoals we dan zeggen. Ja. Nou, je hebt het gezien in uh, Monaco hè, met Max Verstappen. Die kon ook goed uh, inhalen uh, iedere keer. Ja, vind je het erg als ik hem probeer niet in de muur te zetten halverwege? Dat wou ik <laughs> dus net zeggen. Ik wil wel dat jij hem uitrijdt uh, dan alleen. Ja, precies. Nou, dat willen we zelf ook graag. Het is fantastisch weer. Het is druk bij onze bestand. stand. We hebben de simulatoren staan. Er zijn veel leuke mensen, dus uh, ja. Ja, want jullie staan met uh, alle Mazda's uh, op de Jumbo-pedal. Hoe is het daar? Ja, het is, uh, nou, ik sta er nu midden op. Het wordt langzaam uh, echt wel druk nu. Uh, de toestroom mensen, die, uh, die wordt groter en groter. En uh, ook de aanloop bij ons op de stand. Uh, dat is natuurlijk een beetje uitgepakt en een beetje in een feeststand gebouwd met muziek en simulatoren en uh, mooi biertapje erbij. Dus dan gaat het langzaam. Uh, langzaam wordt dat uh, heel gezellig. Nou, super Tim. Hey, Mochten mensen nou, die nu luisteren denken van uh, ik heb nog kaarten liggen, ik ga naar het circuit toe. Waar kunnen ze jou precies vinden? Als je de tunnel onderdoor gaat om bij het binnenterrein van binnenterrein te komen, dan loop je recht tegen een hele grote Red Bull merchandising truck aan. En daar staan wij precies achter. En is iedereen welkom bij jullie in de tent? Iedereen is bij ons welkom in de tent. Nou super. Hij is zo direct uh, de, race, de eerste race van uh, 25 minuten in de Mazda Max 5 Cup. Ja. Je begint uh, achteraan. Wat, de, wat ga je ervan verwachten? Uh, nou, Ik start op 31 van de 56, dus ik sta nog redelijk uh, midden in het middenveld, zeg maar. Uh, ik verwacht zelf dat ik zo rond de 25e positie uh, wil gaan uitkomen. Nou, nah, netjes. Hey, we gaan het allemaal horen van jou uh, op een later uh, moment natuurlijk. Uh, Tim, vanaf onze kant, uh, heel veel plezier en uh, succes straks. Yes. Dankjewel, succes met uitzenden. Dankjewel. Hoi. Tasted the pain, now losing someone who can change, don't even look back At this wasted moment's time If you're too it used to be So now to blame you, shoot the tree We watching fall, as if could see you stop the game You tasted the pain, now losing someone who can change, don't even look back At this wasted moment's time Yeah to anybody used to be the Blame you shoot the tree You watch the ball as you could see you Start the game Star Forget about the past, you're not out of mind Now These world you'll find answers to your pain You babe. Dude, walk and make it end. taste The the pain I'm losing somewhere, I'll walk yeah. Don't even look back at this wasted moment's time If you're hard to but it used to be me so not to blame, you should be retreat We watch it fall as you can see, start the game Met uh, Tim Koemans uh, vanaf uh, Sikwipak-Zandvoort, een van de rijders uh, van de Mazda Max 5 Cup. Die uh, dit weekend uh, voor uh, alle mensen uh, achter de passants uh, gaan geven. Zo direct tussen 2 en 5 zal je waarschijnlijk uh, veel meer erover horen bij uh, Rob en uh, Amber jan uh, in de uitzending. Uh, denk ik zomaar. Maar uh, gisteren is er ook natuurlijk uh, van alles uh, gebeurd. En daarvoor is onder andere aan tafel geschoven. Karim, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Het gaat helemaal goed bij mij. Ja? Ja, super. Kijk. Gisteren was een mooi moment op het Raadhuisplein in Zandvoort. Wat gebeurde er allemaal? Ik heb het al een beetje verteld, maar ik denk dat jij het nog beter kan vertellen. Jij was erbij. Onze grote vriend Max, die stond daar met zijn mooie Red Bull 8, geloof ik. Met zijn RBA. En daar ging hij eventjes handtekeningen uitdelen. En eventjes was ze een uur lang. En hij heeft daar. Oeh, handtekeningen. Ik je uit hebben gedeeld. Een handtekeningetje of 800? Ja, ze gaan naar verwachting gaat hij zo'n rond uh, 100.000 handtekeningen uitdelen dit weekend. Hij zal wel goeie, goed getrainde polsen moeten hebben dan nu, hè? Ja. Hij ja, heeft de blaren opstaan. staan. Uh, <laughs> ja. Eind van de zonde. <laughs> ja, ik nee. heb het ook nog geprobeerd, maar... Wat uh, handtekeningen uit te delen. Nou ja, ik stond er wel bij en uh, ik dacht dat iedereen voor mij kwam, maar ja, toen kwam Max opeens op Bordes aan <laughs> aangelopen. Nee, Max was natuurlijk niet alleen, uh, zijn uh, vader uh, Jos was er ook. En uh, er werden ook vragen aan Max gesteld over Jos. Uh, alleen weet ik het antwoord niet meer, jij wel? Van Jos, uh, ja, hij heeft uh, zijn vader bedankt, want hij heeft gezegd dat hij zonder zijn vader eigenlijk nergens was gekomen. Nee. Ah, ja, maar ja, dat, dat is ook stiekem zo, toch? Dat is ook absoluut zo. Hij is al vanaf jong zijn we aan natuurlijk uh, in de karts uh, begonnen. En uh, verder gisteren. Ja, trouwens, over Jos gesproken, je zag ook duidelijk dat hij een wat teruggetrokken rol had uh, deze keer. Hè? Want hij stond, uh, in tegenstelling van mij tot vorig jaar, stond hij nu gewoon nog in het raadhuis. Eigenlijk in de kamer ja. van de burgemeester. Dat was ook wel opvallend, vond ik eigenlijk. Ja, klopt. Jos houdt zich uh, ernstig uh, afzijdig, uh, vind ik. Ja. Ook tijdens de persconferentie uh, in het NH hotel uh, waar uh, Willem en ik uh, zijn geweest, was uh, Jos uh, in principe ook niet echt in de picture. Hij was wel aanwezig, maar niet voor de camera's. Nee. Ja, maar het gaat ook toch meer om zijn zoon, dus wat? Het gaat nu inderdaad allemaal uh, nou, om de familie, hè? Familiereisdagen. Ja, Familiereisdagen, ja, okay. daarvoor uh, heet het zo. Um, um, even denken. Dat is toch, toch wel een mooi moment, hè? Ik vond het een heel mooi moment. En uh, Willem van Ens, ik zei het al, is in Den Haag geweest uh, tijdens de uh, persconferentie. En ik denk dat we gewoon nog een keertje maar even moeten gaan luisteren naar het interview wat uh, Willem heeft uh, gehad met uh, Max. Max zit weekend uh, racingdagen bij Max Verstappen op Zandvoort. Vele tienduizenden mensen komen. ben je wel gewend, mensen mensenmassa's. Maar nu komen ze speciaal voor jou. Maakt dat het anders? Um, nou, ik denk dat het heel mooi is. Zeker, uh, ik denk het hele evenement zal heel leuk worden voor de hele familie. Dus daarom heet het ook Familiedagen. En. Uh,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 Ik is dichterbij. Overtaking is een art. Defending is een art. Mocht er nog champagne op het podium zijn, dan kan dat. Want je moet 18 zijn in Spanje om uh, champagne te kunnen spelen. De druk staat nog steeds vol op de ketel voor de Nederlander mag stappen. Man, dat ik dit als commentaar op me lukt niet meer. Bizar!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 Slide. Yes! Yes! Dat was uh, Armin van Buren samen met uh, de commentaar van uh, Olaf Mol en uh, natuurlijk uh, Maxi uh, Verstappen. Yo hey, yo ho, yo fucking ho! Hij heeft natuurlijk uh, toen in uh, uh, uh, uh, Catalonia, Spanje, gewonnen! Ja, het is hey, allemaal wat. Het is allemaal wat, hè? In nou, deze direct uh, tussen 2-5 zal uh, Albert J. Vos en uh, Rob Harms het uh, stokje gaan overnemen. En dan zal er. Uh, Onder andere op het circuit te doen zijn de demonstratie, de supercar, de race van de Mazda en uh, de demonstratie van uh, Max Verstappen en uh, de kwalificatie van uh, voor morgen voor de Formule 4. En die zullen ze hoogstwaarschijnlijk uh, meegenemen, toch Albert-Jan? Jazeker! Dat nou, is mooi! Hé, hey, uh, direct uh, gaan we willen met het, het centrum met Ro en uh, daar nog één keer met Willem van nou ja. Denzen. Maar niet voor we. Niet voordat we een uh, plaatje hebben gedraaid. Maar hij stond nog aan. Um... Klein foutje moet kunnen. Ja, dat hoort erbij toch? Mark Bronson is dit met de uh, Funk. <klaars>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 Up town, funky woe, up town, funky woe Up town, funky woe, up town, funky woo I said up town, funky woo, up town, funky up Up town, funky up, up town, funky up Come on, dance, jump on it If you suck, said and flown it, if you freaked and own it, don't brag about it, come show me Come on, dance, jump on it. If you've sexed it and flown in. Heel zandwoord uh, is in de teken van. Uh, Formule 1. En uh, op televisie. Uh, hebben we de MotoGP aanstaan. En dat zullen we zo direct uh, allemaal uh, tussen 2 en 5 ook gaan uh, horen. En uh, even voor de klok van 5 uh, uur komt natuurlijk. Uh, het gedicht van de week van uh, Albert Jan Vos. En uh, ik heb hem al uh, mogen horen. en uh, mogen lezen. Het uh, belooft een uh, heel mooi gedicht te worden. Ik kijk even naar Jonas. Hebben we iemand aan de telefoon? ...gaan uh, luisteren naar? Willem, denk ik. Willem, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, Hoe is vanop, het uh, uh, daar nu? Het is hier uh, uitermate uh, zonnig... ...en uh, we zijn nu bezig met het demonstratieprogramma. Uh, Op dit moment zijn er... Uh, ...Austin Martins uh, die in de rond te rijden... ...cabriolets uh, in de voorste, Uiteraard uh, Max uh, Verstappen... ...die het uh, publiek Daar ...daarachter wat... Uh, ...voorgangers uh, van hem... ...onder andere Michel Bleukemol, uh, ...Jan Lammers en... Uh, Uiteraard uh, vader uh, Jos Verstappen. Verder gaat dat, uh, programma, dat demonstratieprogramma zich afspelen in de lucht... en op de baan, uh, op de baan door middel van wat uh, stuntmotorrijders uh, in de lucht... Uh, wat stuntvliegtuigen en parachutisten. Ik uh, ben nog even de uitslag uh, verschuldigd van die uh, Formule 4-race. Uh, die werd gewonnen door uh, Jarno Opmeer. Toch nog op een uh, mooie tweede plaats uh, was dat Richard uh, Verschoor... Die vanaf een zevende plaats kwam nadat hij zijn eigenlijk vergooide door te laten weg te komen bij de start. En op een derde plaats uh, hadden ze de aan een.. Uh... Ja, wat verder hier afspeelt, Max heeft net ook een handtekeningensessie gehouden. Ja, dat zijn zoveel mensen. Er zijn er die gelukkig weggaan omdat ze een handtekening hebben of een foto met Max. Er zijn er ook die teleurgesteld zijn omdat dat niet gelukt is. Nou, dat ligt niet aan Max, maar dat ligt aan de hoeveelheid mensen die wat van hem willen. Ja, want hoeveel mensen zijn er, schatje? Wat zeg je? Hoeveel mensen zijn er, schatje? Heel veel. <laughs> maar goed, als dat de grootste teleurstelling voor die mensen is... dat ze geen handtekeningen van Max hebben... dan valt het wel mee met datgene wat ze in hun leven zijn tegengekomen tot nu toe, toch? Mee eens. Nou, ja, en wat zich ook afspeelt... ik zie dat jumbo kassiers dus heel populair zijn. Er zijn heel veel mannen die mensen op de foto willen. Oh. Ja, dat is zoiets wat zich ook afspeelt hier... Net wat ik al zei, we gaan hier zo dadelijk verder met het uh, programma door middel van de demo's. En daarna krijgen we de supercars op de baan. En dan uiteindelijk uh, om vijf voor half vier, dan gaan we weer racen. En dan uh, krijgen we de Mazda Cup, uh, die met 55 auto's uh, van start gaat. En dat is ook een uh, geweldig spektakel. Ja, de Mazda Cup die met inderdaad 55 auto's uh, van start gaat. onze collega Tim Koemans die zal van een uh, 31ste positie uh, gaan starten... omdat tijdens de kwalificatie zijn uitlaat uh, loshing. Dus uh, vandaar oh. dat ik hem niet kon vinden. Ja, ik had alleen de eerste dertig. <laughs> ja, <laughs> op staan. Dus Oké, okay, vandaar, vandaar dus. Daar had, hem, daar had ik hem wel op ingeschat. <laughs> <laughs> maar goed, uh, dank je voor de informatie. Ja, nee, graag gedaan. Hé <laughs> hey Willem, uh, jij nog uh, veel plezier. Kwart over twee uh, zal je gebeld worden door uh, Albert Jan Vos en uh, Rob Harms... Uh, die dan uh, verder met jou gaan. Oké, okay, nou dan wacht ik het af. Helemaal goed, veel plezier ja. nog Willem en dank je wel tot uh, zover... Oké. Okay. Hoi. Hoi. Hoi. Dat was uh, Willem van Densen vanaf uh, circuitpark Zandvoort. Ik ga straks uh, even voor het uh, hele uur uh, nog snel even bellen met uh, Ro die in het uh, centrum uh, van Zandvoort aanwezig is. Meer gaan we luisteren naar uh, Speeding Cars van Walking on Cars. What you like, What's on your mind if I get it right.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 De toepasselijke platen die ik uh, kon verzinnen. Walking on cars met uh, speeding cars. En aan de telefoon hebben we Ro, goedemiddag. Hallootjes. Hallo Ro. Ro is een feestje aan het vieren volgens mij, maar... Uh... Ja, ik was er, ik was er. Oh, oh daar je bent, er. bent Hey Ro. <laughs> Hoe gaat het hier in het dorp, uh, Ro? Of waar ben je nu? Ja. Ik ben nog steeds in de koffie, maar ik heb wel een rondje gemaakt hoor. Is die niet koud ondertussen, je koffie? Wat is de nee, koffie niet koud? Nee, hij, is net, hij is net vers. Oké, okay. ah, dat is ook goed. Je, ben je nou jaloers? Nee hoor, ik heb er ook een. Oh, jammer. Op de achtergrond horen we allemaal muziek. Wat is er aan de hand in het dorp momenteel? Nou, de, de Airborne Steel Band is aan het spelen uh, uh, bij de kerk. Ja, dat, is, dat klinkt gezellig en het dorp loopt heel zachtjes vol nu. Ja, zie je ook mensen van het circuit op het dorp uh, verschijnen? Nog een, nog een keer, want die band speelt hard, joh. Zie je mensen vanaf het circuitpark Zandvoort al het centrum ingaan? Ja, af en toe zie je ze komen, maar je ziet sowieso mensen gaan heen en weer lopen, want hij, hij, hij race in Delon natuurlijk. Mm -hmm. Dus de die gaan alweer weg, die, gaan, die zijn alweer op weg naar huis. Anderen komen net aan om de, de, de volgende race van hem te bekijken. En ik heb even een medewerker gesproken van de NS. En die was heel tevreden over uh, uh, hoe het allemaal liep en hoe het was gegaan. Dus het gaat goed. En voor de rest is het overal stam stam vol. Behalve in, de, do, in het dorp zelf. <laughs> ja, Dat komt vanavond wel. Maar uh, bij, over ja. NS gesproken, die treinen die rijden één keer in de tien minuten. Klopt dat? Hey, hey, ik ben heel begrepen één keer in het kwartier. Maar dan haal ik even te goed in, want dat kan ik verkeerd begrepen hebben. Ik begreep één keer in het kwartier. En als het heel erg druk wordt, wordt één ingang afgesloten. En wordt alles via de zijkant, via de trap naar beneden geleid. Oké. Okay. Hé, hey, uh, Ro, uh, ik uh, zit uh, tegen het nieuws aan te hikken. Dus uh, bedankt uh, tot uh, zover. Zo ik zou je denk ik wel gebeld worden door uh, Rob Harms en uh, Albert Jan Vos... die om uh, twee uur het uh, stokje van me gaan overnemen... en die nou al in mijn nek aan het hijgen zijn. Irritant ah. is dat, hè? Hé, <laughs> hey, Ro, dankjewel. Nou, ja. Graag gedaan. Oké. Okay. Hoi. Hoi. hoi. Hey, uh, Jonas, uh, jij bedankt ook uh, tot uh, zover. Hey, jij ook bedankt Marie. Wij gaan naar het uh, circuitpark Zandvoort uh, ons uh, vertoeven en we geven het stokje over aan uh, Rob Harms en Albert Jan Vos.